Een eigen compositie van Frans Vertongeren op piano... met Kees Valent op de drums en Simon Planting op de bas. Lobelio.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 Welkom terug, luisteraars bij twee uur van uh, ZFM Jazz hier in de studio van uh, Radio Zandvoort. Met een aantal collega's bijeen die allemaal uh, stuk voor stuk met heel veel plezier uh, het Jazzprogramma voor u presenteren. Ik ga beginnen. Uh, ik hoorde net het nieuws dat Eusebio is overleden, een heel beroemd voetballer. Nou, uh, dat sluit een beetje aan bij mijn keus van het eerste uur. Want ik wil u iets laten horen. Wat alles met sport te maken heeft, althans met het tune van een sportprogramma. U gaat het onmiddellijk herkennen. Dit Is het orkest van Quincy Jones met Chum Change. Als je je doen wil. Nou, dat gaat niet lukken. Dan ga, uh, ga ik een andere voor je draaien. Daar hebben we zojuist al naar geluisterd. Ik draaide eerder de work song. Inmiddels zijn wat technische problemen opgelost hier in de studio. En kan ik u alsnog laten genieten van het nummer 'Chump Change van Quincy Jones. Creatieve klanken, tijd voor iets vocaals. Uh, het bekend nummer is That Old Devil Called Love. Uh, ooit gezongen door Billy Holiday, maar ik heb gekozen voor de vertolking door Alison Moyet. Dat nummer stond eigenlijk altijd in de top 2000, wat in december gedraaid is. Maar het laatste jaar is dat nummer eruit gevallen. En het is toch zo'n prachtig nummer dat ik dacht, hé, hey, het is een mooie gelegenheid om dat weer eens te laten horen. Luistert u vooral naar de pianoloopjes in dat nummer.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 God. was Abby Lincoln Burtelon. Mijn keuze, mijn volgende keuze, heeft als uh, subtitel... Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Toetstilemans ga ik een stukje van horen. Nog steeds optredend en een feest om dat mee te maken. Een broos mannetje dat hijgend door de astma uh, uh, uh, uh, op het podium wordt begeleid... en naar een plekje wordt gebracht...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 On my feet.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 I'm in love. The on the And what a wonderful thing. Right. When you get the world uh -huh. on a string. Ja, Sven Duyf. Hij was hier pas 17 jaar oud. Toen dit werd opgenomen in de popbunker in Namuiden. Ja, een grote bunker met allerlei oefenruimtes voor muzikanten. Waar ook een klein studiootje is ondergebracht. Okay. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor D.D. Bridgewater. Een bekende Amerikaanse jazzzanger. Prachtige muziek gemaakt. Onder andere de cd Love and Peace. een tribute to Horace Silver. Zij zingt het nummer Lonely Woman. Horace Silver, daar dacht ik zo acht minuten voor nodig. Zij recht het in, denk ik, drie minuten. Dit nummer is door vele muzikanten ook op de plaat gezet. Dus luistert u met veel plezier naar Lonely Woman. Dee Bridgewater. for me now just Let's see. Kunnen we dan nog naar Didi Bridgewater doen? Nou, iets heel uh, bijzonders. Ik kondigde het begin van het programma al aan. Uh, muziek uit Frankrijk. Een jonge, frisse groep Franse muzikanten... die een uh, prachtig CD hebben gemaakt met allerlei stijlen. En een nummer nummer uh, uh, uh, uh, lijkt een beetje op uh, Oost-Europese muziek. Een, een, een uh, mooie ballet. Ik heb gekozen voor een... Uh, een stukje waar prachtig gitaar gesoleerd wordt. En dat is een, een het nummer chez nous onder ons. En gespeeld door het uh, Paris Combo. Muziek.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 Luistert nu naar de jazzorkest van het concertgebouw, onder de leiding van Henk Meutgeert. Een fantastisch jazzorkest is dat werkelijk. En Madeleine Welz zingt erbij. Zij is oorspronkelijk afkomstig uit de gospel, zou ik maar zeggen. En haar sound sluit perfect aan bij de Big Band. Luistert u naar de, de, de CD het Tribute to Ray Charles, het nummer Georgia.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 Ja. De CFM Jazz uitzending van dit jaar zit er bijna op. En u gaat nu nog Billy Holiday horen met Shooker. 24 jaar geleden werd dit als openingsstoel gedraaid door de pioniers en oprichters van ZFM Jazz: Daan Huying en Henk Stroobach, beide nu wonenachtig in respectievelijk Duitsland en Frankrijk. Nogmaals bedankt voor dat werk verricht in de beginperiode. sugar, cause I'm too sweet on my sugar that sugar baby of mine